5 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De AOW-leeftijd gaat vanaf volgend jaar omhoog. Na de Tweede is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de geleidelijke verhoging naar 67 jaar. 37 senatoren die stemden voor en 31 tegen. Het is voor het eerst sinds 1956 dat de pensioenleeftijd verandert. Alle partijen van het Vijfpartijenakkoord stemden voor. Onder andere PVV, PvdA, SP en de twee oudere partijen in de Senaat stemden tegen. Volgend jaar stijgt de AOW-leeftijd naar 65 in één maand. En daarna loopt hij in stappen op naar 67 in 2023. Het is niet waarschijnlijk dat de verhoging na de verkiezingen wordt teruggedraaid. In de meeste verkiezingsprogramma's staat de verhoging van de AOW-leeftijd onvermijdelijk is. De oprichter van downloadsite megaupload.com is bereid... vrijwillig naar de VS af te reizen. Maar dan moeten wel zijn tegoeden worden ontdooid. De Duitse internetondernemer Kim.com zit vast in Nieuw-Zeeland. Hij zegt dat hij het geld onder meer nodig heeft om een advocaat te kunnen betalen. Dotcom en drie medeoprichters, onder wie de Nederlander Bram van der Kolk... worden verdacht van internetpiraterij, witwassen, auteursrechtenschending en het opzetten van een criminele organisatie.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 Dit is Radio 1. Tot 6 uur is dit Omroep WNL met een experimenteel programma. Masterclass met Erik Hensel. Goedemorgen, Radio 1 uh, met de masterclass nog steeds in de studio uh, regisseur Eddie Terstal. Eddie, goedemorgen. Het is 3 uh, over 5. Ja, we hebben weer koffie. We hebben en weer we koffie. Kunnen door. We kunnen weer door. Uh, we vroeg het net al eventjes, maar ben je een beetje een uh, ochtendmens? Um, ik was het vroeger veel meer dan, dan, uh, dan nu. Ik ben sowieso een slecht slaper. Ik word, um, ik word ook wel vroeg wakker, dat wel. Ja? Ja. Dus het was niet... Uh, ik voel je nog redelijk fit vanmorgen. We uh, waren lekker met je babbelen. En, ik, uh, dacht, ik, ik dacht eerst, we gaan om negen uur gaan even slapen. Moest je daar je best voor doen? Je voor doen. Moest um, je daar je best voor doen? Uh, nee, maar als ik ze heel vroeg op moet, dan is het altijd een beetje net... Vroeger was het altijd werken op de markt. Hè, toen ik op school zat, ging ik altijd om een kwart over vier, moest ik dan uh, de stallen buiten zetten en zo. Dan was het altijd een slecht teken als je vroeg op moest. En tegenwoordig is het zo, dan ben je of aan het draaien. Dat je, hè, als je begint om zeven uur, dan moet je wel eens vroeg, heel vroeg op. Ja. Of je gaat op reis en dan moet je vroeg op Schiphol zijn. Dus de, tegenwoordig is het een soort positieve, positieve connotatie herhaling. heb je dan bij, bij uh, vroeg wakker worden. Ik zal even voor de luisteraars die in net inschakelen, even kort uitleggen. Wat, wat de bedoeling van het programma is. wat de inhoud van het programma is. De masterclass, een masterclass van Eddie Terstal. Bij ons in de studio, Ruben Versteeg, een jonge filmmaker. Ruben, ook goedemorgen. Goedemorgen. Um, er zijn heel veel vragen binnengekomen. We hebben een klein beetje proberen te schikken in, in de vragen. Uh, heel veel vragen over het maken van films en over het financieren van films. Mm -hmm. uh, daar zouden we het dus dit uur uh, graag uh, over willen hebben. En Eigenlijk de eerste vraag die binnenkwam, die we zelf erg interessant vonden, was... Uh, hoe, kom, hoe komt een film tot stand van jou? Uh, zou je dat even Boeien. ons kunnen meenemen? Waar, waar begint dat? Is daar dat... zouden we de hele 2,5 uur over moeten gaan. Ja. Hoe komt die tot stand? Um, Jezus, dan ben, het... dan ben ik wel even aan het woord, hoor. Wat het, wat het net... Laten we beginnen bij het begin. We hadden het net ja. in, het, in, het, in het allereerste uur... hadden we het over... Dat je dingen ziet, dingen opmerkt, ja. dingen voelt precies. en daarmee aan gaat. Ik begin met leven. en dan Dingen meemaken, dingen zien, je ergeren aan dingen, blij worden van dingen. En daar op een gegeven moment is er iets wat blijft hangen. Je denkt van, hier wil ik iets mee. Hier wil ik de komende jaar of jaren mee bezig zijn om dit verhaal te vertellen. Dit vind ik belangrijk of leuk genoeg. Dat is het eigenlijk. Um, en dan ga je bedenken van, oké... Okay, hier wil ik het, de eerste twee vragen. Wat, uh, uh, waar wil ik een film over maken en wat vind ik daarvan? Dat zijn de eerste twee vragen. Voordat je gaat schrijven. Hè? Dus, dus waar wil ik het over hebben en wat is mijn mening daarover? Um, en daar eigenlijk met die twee vragen moet je eigenlijk constant al je handelingen aan kunnen eiken... die je de rest van de twee, drie jaar we, hè, waarin je gaat werken aan die film. Is dat zo? Ook wat is mijn mening daarover? Ja, ja. Wat wil je vertellen erover? Ja. Dat moet je eigenlijk al weten voordat je gaat schrijven. En dan ga je pas het verhaaltje verzinnen. Dus eerst heb je de thematiek en, en, en jouw insteek erin... en dan pas ga je het verhaaltje vertellen. En gaat het dan altijd om eigen ervaring? Of zoals je al eerder aangaf bij die film over de Brazilianen... Uh, kan het dan ook om mm, ervaring van anderen Ja, gaan? dat kan, dat kan. Maar dan moet je wel dicht genoeg erop hebben gezeten... wil je daar echt iets steekhouders over kunnen zeggen. Maar zoals ik al zei, die eerste twee films... die op dat moment, toen ik erg jong was... en over bredere politieke maatschappelijke onderwerpen gingen... terwijl ik daar onvoldoende nog van wist... of, of niet echt, hè, een heel... ik had nog een, to, ja, wat ik zeg... Een, to, een beetje wonderlijk kinderlijk politiek correct wereldbeeld. En... Um, ik keek nog niet heel erg objectief naar de wereld, vond ik, achter, vind ik achteraf. Um, het is pas gaan werken toen ik dingen ging maken... die dichter bij mezelf liggen, waar, waar, waar ik meer grip op had. He, dat is aanvankelijk dus films die over mijn eigen uh, le, uh, leeftijdsgroep gingen. Eigen ervaringswereld. En daar kon ik veel gerichter iets over vertellen... met meer autoriteit. Het was pas na, toen ik eigenlijk meer het meer in de vingers kreeg... Hè, dat ik dus door dat soort wat simpele verhalen te maken... die romantische comedies... die heeft dus een dames de boekverfilming... Um, dat ik mezelf klaar vond om iets groters te gaan vertellen. En ik had op dat moment ook dingen meegemaakt... zoals de, de, de uh, euthanasie en de ziekte van iemand die mij uh, na aan het hart lag. En... De, toen ben ik Simon gaan maken, zoals Col zei... dat het echt een film was over Nederland die ik wilde maken. Ja, over een soort vrijzinnige, liberale samenleving. Hoe gaat dat dan? Neem eens Simon. Lig je dan s'avonds in je bed, of s'nachts in je bed uh, in dit geval... en, en spookt er dan van alles door je hoofd... en dan spring je uit bed en je begint te schrijven? Ja, het, zijn, of, ja, of het, zijn, het zijn meningen en beelden en woorden en zinnen. Alles zijn het bij elkaar. En op een gegeven moment um, komt daar echt, het klontert dat samen in je hoofd tot... Een soort embryonale fase van een film. En um, dan ga je um, idealiter, want dat gaat in praktijk vaak ook anders doen, want dan moet je een synopsis schrijven zodat je een aanvraag voor een, voor een, uh, een schrijfsubsidie kan gaan doen. Maar, uh, maar dat is eigenlijk artistiek is dat niet de beste opzet. Uh, eigenlijk kan je gewoon beter. Um, heel schematisch in je hoofd gaan bepalen. Want dit, dit, dit, kunst is toeval ook. Hè? Je kunt... Um, um, als je verplicht wordt om dingen kort samen te vatten... dat is niet noodzakelijkerwijs de juiste manier om, om, uh, om te beginnen. Uh, wat ik vaak doe, is als ik een scenario ga schrijven... als ik inmiddels het verhaal ongeveer in mijn hoofd heb... dus zeg maar waar ik naartoe wil, wat ik wil vertellen... globaal wat het verloop zal zijn... Dan ga ik op een tijdslijn ga ik zeg maar, uh, verschillende uh, uh, omslagpunten in de film aangeven. A ontmoet B, A gaat naar Spanje, daar beroven ze een bank, et cetera, et cetera. Nou, ja. mijn films gaan niet zo heel vaak over beroven van een bank, maar bij wijze van spreken. <laughs> dan heb ik op een gegeven moment zo'n stuk acht omslagpunten... die ik op die minuut 1 tot 100 heb neergezet. Um, wat ik dan doe is, dat is een apart document... Ik ga dan alvast wel al schrijven aan het. Uh, aan het uh, dus echt scènes uitschrijven van minuut 1. Ja. Uh, al weten een beetje welke kant ik op wil. Maar ondertussen heb ik nog steeds die tijdlijn. waar ik die, die, uh, die acht omslagpunten heb in het verhaal. Die noem ik. Uh, die, die, die, die, die blokken tussen die omslagpunten. die noem ik A tot en met H in dit geval. er zijn bijvoorbeeld acht. Soms zijn het ook al tien blokken. Um, en daar ga ik dan. Op die tijdslijn ga ik uh, in samenvatting, en in die samenvatting is dan in korte zin, scènes neerzetten. Ja. Weet je? Dus dat ik een overzichtje krijg op dat blaadje. Dat is vaak een fysiek getekend blaadje, niet in mijn computer. En dan schrijf ik heel klein op van die en die, uh, en daar is ongeveer die scène, daar gebeurt dit, et cetera. Dan heb ik een apart document, heb ik in mijn, wel in mijn computer. Daar, uh, dat is een soort ideeënbox. Dat kunnen, dat kunnen uh, ideeën zijn over uh, scènes, dat kan over personages, over locaties. Bepaalde grappen, bepaalde beelden. Dat is een soort, soort vergaarbox. Dus nou, Even voor de duidelijkheid, als je iets ziet op straat of je maakt iets mee... Ja een leuk of Radio 1-interview en dan ja, of je dat, of je, vertelt in, je dat in, in, in de kroeg, een grap, dan van. Hé, hey, die kan ik ook wel in mijn film gebruiken, of je hoort een grap of wat, ja. of, of, uh, of je ziet bepaalde schoenen die iemand aandoet, hey, die schoenen, weet je, dus al dat soort kleine gegevensjes doe je in je, je ideebox en uh, daar uh, kan je steeds uit putten. Maar op een gegeven moment zijn het er zoveel... dan heb je wel he, 300 of 500 van dat soort uh, zinnetjes, steekwoorden... die allemaal staan voor, een, he, voor de, dat soort elementen. En op een gegeven moment ga je die een beetje rangschikken. Dan denk je van, je hebt toch die acht blokken... die acht verschillende fasen in de film. Dan ga je denken van, nou, deze 20 of 30 van die dingetjes... die zouden heel goed bij blok A passen, denk je dan... En dan ga je in je computer ga je die naar boven opschuiven. Zodat je op een gegeven moment heb je dan 30, 40 dingen... Uh, die waar je een A'tje bij hebt staan. En uh, evenveel dingen waar je een B bij hebt staan. Dus dan kan je als je die blokjes... Aan het, want die ben je ondertussen aan het uitschrijven. Hè, dit, uh, je, je gaat steeds meer meters maken. Het verhaal vordert steeds. Dan denk je van, hé, hey, uh, in het schrijven van dit blokje A... namelijk van totdat ze naar Spanje gaan... had ik deze dingen die ik in, die in mijn ideebox had, had ik eventueel ter beschikking om die in te kleuren, zeg maar. Ja. Om die te gebruiken in het uitschrijven van die scènes. Nou, um, dat kan dat je daar van die dingen waar een aanvoer staat... dat je daar 80% van gebruikt. En de rest blijft een beetje hangen. Je kan je wellicht nog bij C gebruiken of weet ik veel wat. En um, uh, zo ga, heb je dus steeds in, het, in de opbouw van je scenario... steeds heb je die dingen uit je ideebox ter beschikking... om die... Uh, die structuur van je film, de, de, de, het document waarin je schrijft, dus zeg maar het scriptdocument om dat in te kleuren. En dat is een, een systeem dat, gek genoeg, heel veel van mijn collega's, zonder dat we dat afzonderlijk geleerd hebben, min of meer zo gebruiken. Dat blijkt de manier te zijn om uh, zoveel mogelijk grip over, de, over de, de, de, je verhaal te houden. Denk, dus denk het verzamelen van je het verzamelen van je, je, je, de, de flarden, de ideeën, de losse ideeën... in een los document, het, het overzicht houden over een tijdslijn... dat je grip kan houden over het verloop van je film, dus de, de, de, de, de curve. En eh, dat, dat blijkt dus, onafhankelijk van elkaar... hebben heel veel scenaristen ongeveer dezelfde werkwijze. Blijkbaar dus door schade en schande wijs geworden. Blijkbaar is dat na heel veel trial en error, is dat de manier... Om een maximale grip over je materiaal te houden? Ja, u gaf in, uw eerst, in het eerste uur aan um, over de works of de masterclasses die u zelf uh, organiseert. Uh -huh. En met uh, regisseur Martin van Kolhoven dat het over had: Goh, doe je dat zo? Ja. Hoe, hoe moet ik dat zien? Wat, wat, wat doet hij anders dan u? En... Nou, Martin is natuurlijk um, veel meer een, een, een, een, laten we zeggen, een vakman dan, dan ik. Hij is heel erg... Uh, Martin beheerst alles jaren. Hij heeft een ongelooflijke kennis van, uh, van filmgeschiedenis. En uh, bij hem is een, een, een, een scenario dat een, een, een comedy is... en even goede handen als dat het een western is die hij nu wil maken. Hij, hij kent gewoon het vak. Ik ben misschien iets meer een auteur en werk iets intuïtiever en um, Maar er zijn natuurlijk wel veel dingen die je... Uh, uh, uh, gelijklopende ervaringen die je hebt. Je, je, Beide begin je een dag dat je uh, vijf, zes scènes moet gaan draaien. En dat je moet gaan bepalen, die scène die op script... of je dat nou zelf of iemand anders het hebt geschreven... moet je toch vertalen naar een pakkende scène. Dan ga je bekijken wat voor... Uh, dat heb je daarvoor dan al gedaan. Uh, wat voor... Um, uh, camera, wat voor lenzen ga je gebruiken? Wat is je camerastrategie? Uh, ga je dingen in een, in een lang totaal draaien? Uh, je, je weet ongeveer al van tevoren... Van hoe je het gaat decouperen. Je hebt, van tevoren heb je ook al een, een stijl van de film... heb je al bepaald met je cameraman. Dus bijvoorbeeld... Uh, beweegt het, het beeld heel veel. Hè? Dus heb je bijvoorbeeld een drifting camera. Um, zijn het vaste kaders? Wordt er veel gereden in de film? Het is heel vaak dat je foto een fotografische benadering... voor een film moet kiezen die past bij de film. Heel vaak zal het bij, bij recht, recht aan drama... of bij comedy is het meestal zo... dat je daar dus een hele onopvallende camerastrategie voor gebruikt. De camera moet daar zo min mogelijk opvallen... Um, maar bij bijvoorbeeld een, een, een horrorfilm of een western of zo... dan zal je een veel explicietere camerastructuur... met vaak extremere shots, dat soort dingen... Ja. Er, is, er, is een, er is een element... Um, je, je moet dus je, je, je, je, de stijl van de film fotografisch moet je bepalen. En, en dat, daar is altijd een element, die, die line, een lineair element... dat, dat over de hele film zo is. Bijvoorbeeld is het te maken met... Uh, Um, dan is het bepaalde element dat, dat je lange lenzen gebruikt, he, met, uh, zodat het een bepaald uh, samengedrukt effect. Dat geeft ook meer het effect dat je, uh, alsof je van de buitenkant ergens inkijkt. Het, he, alsof je, een, ja. noem je dat, een voyeur bent. Uh, ga je met je camera je scène vaak in? Weet je? Ben je, zit je fysiek dicht op je mensen? Met bijvoorbeeld iets wijder of met standaardlens? Nee, medestander of, of. Precies, dat, dat, dat, dat, soort, dat soort elementen zijn belangrijk om te kiezen. En soms is het enige verbindende element binnen de fotografische aanpak van een. Van een uh, van een film is uh, de mate van ontkleuring. Weet je, hoe verzadigd zijn de kleuren? Dat geeft een bepaalde look. Soms is het inderdaad. Uh, hoe dynamisch uit, is ja. je cameravoering? Gebruik je veel close-ups? Bijvoorbeeld bij Simon hebben we in de hele film maar één close-up gebruikt. Was dat dan, waar, waarop was die keuze dan nou gebaseerd? Om maar één nou, close-up te gebruiken? Omdat we die. Kijk, een close-up is een heel machtig wapen. Dat is iets dat je dus. Uh, dat heeft veel impact. Dus dat moet je voor speciale momenten gebruiken. Dat vonden wij toen, binnen de benadering van die film op dat moment? Dus dat hebben we voor de close-up van Camille aan het einde... dat hij zag dat Simon, toen hij stierf, bang was... want hij herinnerde zich het moment dat hij vanaf hè, dat hij in Thailand van de Ros ja. afsprong. Ja. Dus dat was... We zijn de hele film met Camille... We gaan straks over perspectief, ook dat is ook belangrijk. We zijn de hele film eigenlijk bij Camille geweest. En die close-up hebben we ook voor hem bewaard... voor een belangrijk moment... Voor hem ook. Um, maar over het algemeen is het zo dat... als je kijkt naar... Uh, vooral bij comedy, maar ook bij recht toerecht aan het drama... is een medium two-shot het belangrijkste shot. Ja. Zeker bij comedy, want dan heb je dus twee mensen... Even voor de mensen thuis. Een medium uh, two shot, wat is dat een medium two-shot? Two dan zie je mensen tot, eigenlijk tot, het middle, tot hun middel. En ze staan met z'n tweeën in beeld. Okay. Uh, dat heeft bij comedy het voordeel dat... Een, een, een, een grap die je niet hoeft te monteren. altijd sterker. is. He, want een, een, waar als je met een grap naar een, naar een lach moet snijden. dan is op, dat, is te, dat is vaak te gemaakt. Ja. Weet je, goede acteurs, goede comedy-acteurs. spelen het liefst in, in een gesloten kader. met elkaar, waar ze op elkaar kunnen reageren. en dat werkt het beste. Want dan heeft de, de, de kijker. Die heeft meer het gevoel dat hij erbij is. Hij heeft de keuze. kijk je naar de linker of de rechter persoon? Hij kan de interactie tussen die mensen. Die kan hij live volgen. Dus dat is een heel belangrijk shot. Bij Simon hebben we dus heel, we heel duidelijk... en wat ook nog een keer, het feit dat het een medium shot is... betekent ook dat je zowel de lichaamstaal... als de gezichtsuitdrukking van de mensen... beide nog goed genoeg kan zien. Het ligt heel dicht bij de werkelijke ervaring. Ik zie jullie op dit moment in een medium shot. Ja. En niet in een close-up. Dus als ik bijvoorbeeld heel goed uh, kijk naar hey, nou jouw wenkbrauw... Dan, dan, dan creëer ik mijn eigen close-up. Wat jij maar zegt, dat is meestal niet zo. Wat jij zegt, die close-up is een uh, wapen. Dat is een, ja. Wat zijn nog meer wapens in films? Dat je zegt van ja, die moet je niet te de... vaak trekken. Want het hangt helemaal van af. Hè. Bedoel, de, de, de, de, de, je kan bijvoorbeeld een scène heel dynamisch draaien. Maar ja, dat heeft ook het effect dat, dat, dat het uh, vermoeiend kan werken. En dat mensen dus niet uh, een beetje weg, weg raken bij de personages, omdat ze heel erg duidelijk gestuurd worden. Dat is ook heel duidelijk een, een keuze van hoe, in welke mate. Je hebt, je hebt op een gegeven moment een, een scène voor je... die uh, op papier... Die, je hebt zoveel verschillende manieren om dat te benaderen. Uh, subject, uh, ben je subjectief daarin? Weet je? Uh, kijk, neem je heel erg de, de, de, de, de, het standpunt van een van de personages... Uh, ben je daar dichtbij... Um, of, of is er je scherpte diepte? Je kan ervoor kiezen dat de scherpte diepte gering is, zodat je ook heel erg het publiek stuurt. Je zegt, de, je zegt eigenlijk, je moet hier naar kijken en niet wat erachter is, want het is onscherp, dat heb je niet ja. onscherp gemaakt. Het zijn allemaal dat soort keuzes. Ja. Van wil ik alleen jou zien of wil ik ook zeg maar, de rest van de studio achter jou zien? Ja. Dat zijn keuzes. En vaak die keuzes moet je vooraf al maken. Ja. Dat is, een, een, een is dat algemeen... zo, op het moment dat je het script kijkt, denk je ja, al van. Ja, natuurlijk, ja. Werkt ja, dat kan je niet ter plekke. Je, moet, je kan daar niet opportunistisch in zijn. Je kan niet zeggen van, we gaan nou, vandaag gaan we eens een beetje dit soort shots maken. Of dit, is, dit lijkt me wel een leuk shot. Komt nee, dan, moeten, dan moet een fotografische samenhang zijn. De, de, de, de fotografische benadering moet uh, passen bij het verhaal. Dat moet het versterken, dat moet het ondersteunen. Schrijft u dat uit of werkt u echt sterk met een storyboard? Of hoe moet ik, dat zien? ik werk niet meer met een storyboard. Aanvankelijk deed ik dat wel. Wat ik nu doe is dat... Uh, dat ik het in een overzichtkaartje van bovenaf gezien, zeg maar. Dan maak ik de personages en de cirkeltjes... en een klein driehoekje eraan waar de neus is. En daar zit dan een lettertje in van de naam van de personage. Ja. En dan maak ik... Dan moet je je zo voorstellen... als je je, vingers, je, je wijsvinger je, je dingen spreidt... dan is dat een cameraatje, weet je. ja. En zo'n veetje, dat maak ik dan. Uh, die zet ik dan ergens neer. En bij een lange lens zitten die twee poten van die vingers dichter bij elkaar. En anders is die wijder. En, uh, en hoe dichter erbij, hoe close? Ja, hoe meer close-up? Ja, dat hangt er vanaf of het een lange of een, of, een, of een wijde lens. Want dat is ook nog een belangrijk ding. Je kan een close-up maken met een lange lens. Ja. Hè, dan heb je iets meer afstand. Of je kan er heel dicht op zitten. Dat is dan dezelfde close-up, maar dan heb je een andere lens. Maar dan zit je dichter bij de personage. Dat soort dingen hebben allemaal impact. Dat soort keuzes moet je allemaal maken. Die maak je samen met je cameraman. Die maak je voor de film. En dan kan ik gelijk antwoorden op een vraag die je krijgt. Hoe zorg je ervoor dat je uh, in je montage alles wel hebt? Um, nou, dat, dat, dat is een, daar zit een, een, een, een boekhoudkundig element in. Namelijk gewoon dat je je script je lijntje script uit. Dus alle scènes die daar staan. Dan ga je bijvoorbeeld van die zin tot die zin... maak je een lijntje aan de zijkant van je script. Tot daar draaien we dit in close. En dan is er vaak een overlapping... dat je dat ook in een medium draait, hetzelfde ja. stuk. Dus je hebt in feite al die scènes... of al die slates, al die, die, die, die, die, die shots... Die, um, die heb je van tevoren heb je die, um, in je script ingetekend. Dat is een... Uh, dat, is bijna een soort bijbel uh, tijdens het draaien. Je gaat met je, met je met opname leiden en met je regieassistent... en met de cameraman ga je daar overheen. Van, vandaag draaien we dit en dit en dit. Je bepaalt met elkaar hoeveel van die shots kunnen we draaien. Wat is realistisch. Um, en die shots moet je ook voor het eind van de dag af hebben. En dat worden afgevinkt, dit shot hebben we gedraaid, dit shot hebben we gedraaid. Dus dan kan het nooit zo zijn, in principe... Uh, dat je shots tekort komt, dat je denkt van dit hebben we niet goed gecoverd. Zeg. Maar wat nou als er blijkt dat een close-up daar gepland helemaal niet werkt? Ja, dat merk je dan in de, ja, dat, dat Maar dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat kan je dan, dat, dan vaak pas in de montage. Dus in dat de montage. Niet, maar dan moet je wel Is er mogelijkheid dat... om terug te gaan? Nou, Doet... meestal niet hoor. Is het is <laughs> Meestal uh, gaat het niet. Of uh, de acteurs hebben dan al een baard inmiddels, of haar eraf geschouden of zo. Waar heel veel vragen over zijn binnengekomen, moet een beetje, een beetje door. Waar heel veel vragen over zijn binnengekomen, is over geld. Ja. Um, het minste interessante, maar het, het belangrijkste element van of een film tot stand komt, ja of nee. Erg veel um, waar ik eerst even over wil hebben, is over heel veel mensen die de vraag stellen van. Uh, alles leuk en aardig, maar hoe kom ik aan budget voor een film? Um, ja, dat ligt er heel erg aan. Zal ik eens de normale manier ja. vertellen? De uh, normale manier is um, je wil een, een verhaal gaan schrijven, je gaat naar een producent toe en je zegt van ik heb dit en dit idee. Uh, zullen we dat gaan indienen voor een schrijfsubsidie? Uh, wat je, is een dan, schrijfsubsidie? Een schrijfsubsidie is dat je een, ge, een bepaald uh, deel van je uiteindelijke scriptsalaris... vooraf uitbetaald krijgt om een, uh, een script te gaan, te gaan ontwikkelen. Soms krijg je eerst een tussenfase. Weet je? Dan moet je er bijvoorbeeld in, uh, van één pagina naar vier pagina's moet je dat gaan uitwerken. Daar kan je een gering bedrag voor. Als het filmfonds erin gelooft. Ehm... Um, maar stel dat dat zo is en ze doen dat. Dan, dan ga je dat verder uitwerken. En dan zou je in, in het gunstigste geval krijg je dan een, een, een, een subsidie om een scenario te gaan ontwikkelen. Um, dat ga je dan uitwerken. En in verschillende versies uh, dien je dat dan in. Hè. Op een gegeven moment is het dan een soort van is het, heb je een versie, maar dan is het een soort van is het nog niet helemaal wat het zijn moet, dan vraag je nog een keer. Um, kan ik hier nog twee, drie maanden aan doorschrijven... Nou, dan krijg je ook weer een, B, een klein bedragje. En elke keer is dat wel weer... Maar uh, wat voor bedragen uh, moet je dan denken? Nou, dan heb je het over vijf, zesduizend euro of zo. Okay. Als, je, als, je echt, als het een grote productie is en je hebt een zekere reputatie... dan kan dat wel. En het Filmfonds gaat er dan over of jij, of jij dat krijgt of niet? Ja, een commissie van het Filmfonds gaat erover. Maar dan, dan ben je je script aan het ontwikkelen en... Um, dan is het, het groter probleem is vaak... Kijk, het filmveld, dat, dat, daar kom je meestal wel doorheen... die, die beoordelen strikt op inhoud of op, op kwaliteit. En ook wel een beetje op, op, op wat je gedaan hebt daarvoor. En je combinatie met je producent... of ze die combinatie geloven tussen die twee mensen. Um, dan moet je een omroep vinden. Die probeer je al in, in vroeg in het schrijfstadium... probeer die wel al een beetje geïnteresseerd te maken. Maar dat is heel erg lastig. Een omroep moet heel erg kijken naar de kijkcijfers... En die zijn, zij zijn wel heel erg noodzakelijk, omdat niet alleen het geld dat zij binnenbrengen belangrijk is, maar ook omdat ze recht hebben op. Uh, potjes van uh, kijk-en-luistergeld, waar ja. ze hun bedrag dus ze inleggen nog eens een keer kunnen vermenigvuldigen. Dus een omroep is heel belangrijk om te hebben. Maar vaak duurt dat jaren voordat je een omroep geïnteresseerd krijgt. Zoals ik al zei, Simon, dat duurde drie jaar. Fox Populi, dat duurde drie jaar. Nu heb ik ook twee films die dit filmfonds graag wil financieren. Een drie jaar? Een comedy over stalkers en een comedy over, uh, uh, negenissen, of negenissen over babyboomers, zeg maar. Um, maar de omroepen zijn daar nauwelijks in geïnteresseerd. En ik zeg altijd, als het dikketje Dap de Movie was... met Jantje Smit in de hoofdrol, dan bellen de omroepen gisteren. Maar wat maatschappelijke onderwerpen... zoals inderdaad zoals met Simon of Euthanasie... dat in principe zitten ze daar niet op te wachten. Ze hebben liever uh, film gebaseerd op een, op een uh, tv-serie... of op een krantenknipsel van een of andere misdadig iets... dat gebeurd is uh, waar mensen over gelezen hebben. Ja. Dat zijn merknamen. Koningshuis is een merknaam. Uh, Holleder is een merknaam. Uh, Um, een boekverfilming. Een boekverfilming, dat is een merk. Nou, dat is een veilige keuze. Zo'n dramaafdeling wordt daarop afgerekend. Het gebeurt wel eens dat er, dat er, dat er uh, wat meer uh, auteursfilms doorheen komen. Hè? Bijvoorbeeld zo'n Nanouk Leopold of, of uh, Alex van Warmerdam. Hè? Die, die ja. af en toe vinden die een omroep om. Uh, uh, ja, om hun films mee uh, te co-produceren. Wat zou jij even heel concreet... want er zijn echt heel veel concrete vragen binnengekomen. Mm -hmm. Wat zou jij iemand aanraden? Hoe, hoe komt iemand binnen bij een omroep? Ja, ja, heel moeilijk. Ik ook nog steeds heel moeilijk. Het, om ze het überhaupt te laten lezen is al ingewikkeld. Omdat ze hoe heb jij dat in het begin gedaan? Hoe, hoe ging um, dat bij jou? In het begin, de eerste omroep met wie we toen gewerkt hebben... was for uh, Rent-A-Friend, dat was BNN. Ja. En die waren nadat we een aantal omroepen waren afgegaan, je stuurt het op, je stuurt het op. En het was heel moeilijk om die mensen het te laten lezen. En soms hadden ze verlaten ze het en zagen ze er niks in. Of dan hadden ze al een ander iets waar ze meer in zagen. En uh, Simon heeft heel lang bij de Vara gelegen, maar die nam elk jaar. Die konden twee, twee films doen. Die deden eigenlijk elk jaar. Um, twee andere films. En op een gegeven moment hadden ze, uh, kozen ze ook voor de Dominee in plaats van voor Simon. En toen, toen wist de VPRO toevallig dat dat, dat script bestond. En hadden ze van gehoord dat er een goed script was. Toen vroegen Mogen wij dat hebben? Ja. En dan, dan doen wij het. Um, zo gaat het. Maar je moet wel een omroep hebben. Maar dat gezegd hebbende. Um, en dan geef ik als voorbeeld hoe ik, ik nu bijvoorbeeld met mijn laatste film aan de slag ben gegaan. Het is ook soms gewoon dat je gewoon ook maar iets moet gaan doen. Want die processen die doen duren gewoon heel erg lang. Het is vaak jaren voordat je een film kan maken. Soms komt die film dan maatschappelijk gezien iets te laat. Simon bijvoorbeeld is gewoon drie, vier jaar te laat gemaakt. In de tussentijd waren al Mar Adentro en hoe heet dat gemaakt? Uh, uh, uh, die wonnen allebei een Oscar. En wij hadden gewoon een jaar daarvoor kunnen zitten. En, maar we zaten er een jaar na... Um, kan je dat frustreren, die, die traagheid in de, in de beslissen. Ja, het is een beetje, een, beetje, is een, beetje een soort Sovjet-Unie. Het is heel erg bureaucratisch. Maar om dat te omzeilen, kan je dus ook op je eigen manier films gaan maken. Zoals nu uh, bijvoorbeeld, um, nou ja, ik heb dus twee films uh, liggen die een beetje lijken te stranden in Hilversum. Uh, toen op een gegeven moment dacht ik van ik moet gewoon zelf maar weer een film gaan maken. Ik moet er terug naar af, ik moet weer low budget gaan filmen. Um, en toen kwam er uh, iemand van een, van een crowdfund site... Kwam, uh, dat, is dat publiek uh, film kan financieren. Naar mij toe, heb je niet een korte film... om op onze crowdfund site te, te zetten? Want het is goed voor onze site, uh, PR technisch. Ik, dacht, nou, ik heb wel een korte film. En uh, op een gegeven moment kreeg ik er aardigheid in. En na veel vijf en zes is het een lange, film, uh, lange speelfilm... Geworden en dan hebben we via uh, een ludieke actie waarin we voor mensen uh, kleine filmpjes maakten. Mensen konden een tweet sturen met een idee, daar maakte ik een kort scriptje van en dan maakte ik met handpoppen of met kleipoppetjes maakte ik dan een filmpje. En dan kon ze voor 60 euro konden ze een minuut film kopen van ja. mij en uh, voor in de, de, de, de, de hoe heet dat voor in de uh, voor op een Facebook pagina weet ik veel. en um, toen op een gegeven moment kreeg de media daar lucht van. Het kreeg aandacht. Er waren andere sponsors, zoals de Belbios, de Groen Amsterdammer, die lagen ook allemaal geld bij. En op een gegeven moment hadden we een ton. En voor een ton kun je eigenlijk geen film maken, maar wel als het een heel simpel en eenvoudig verhaal is. Deal valt in die categorie. Deal is de film over de type. Nou nee, Deal is een script, waar die speelfilm uiteindelijk van gemaakt is. Um, romantische comedie in Barcelona. Twee acteurs, maar dat is een klein verhaal. Dat kan je in principe met de, de eenvoudige camera's... die tegenwoordig bestaan, die heel goed zijn... en, en, en uh, met heel weinig licht heel veel kunnen. Uh, kun je dat doen? Dus We zijn met, uh, met zeven, acht man en met een uh, paar kleine lampjes... en wat, uh, wat statieven zijn we naar Barcelona getrokken. Daar hebben we die film in veertien dagen gemaakt. Dan kan je dus voor... Uh, voor een ton kan je dus in principe een film maken... als je maar eigen initiatief toont. Die film, filmdeal is in vijf dagen geschreven. Daar is geen dramaafdeling aan te pas gekomen. Er is geen filmfondsgeld bij betrokken. Er is, we, hebben geen, uh, we willen geen distributeur. We willen het zelf ook distribueren. En er is geen omroep bij betrokken. We kunnen het naderhand nog verkopen. Dus dan, neem je, dan ben je eigenlijk een soort creatief ondernemer. Dat kan dus ook. Als je gelooft in je eigen project en je genoeg mensen kan enthousiasmeren die daar ook in geloven, dan kan dat. De deal is uiteindelijk, juist omdat het zo spontaan is ontstaan... omdat er zo'n korte, korte spannen zat tussen het bedenken en het maken... zit er heel veel enthousiasme in. Ja. En zit er ook heel veel... Het onbenoembare van kunst zit erin. Ja. Weet je, het is niet kapot geredeneerd. Er zijn geen honderd mensen over dat script heen. Het is, het is, de mensen die het tot nog toe gezien hebben... vinden het op zijn minst mijn ena beste film. En sommigen vinden het zelfs mijn beste film. Dat is wel weer een beetje terug naar af. Ja, maar dat vind ik op zich ook niet erg. Ja, dat is ook wel verfrissend. Maar is dit ook iets wat u aanraadt om te doen? Om zo te beginnen? Mm, ja. ja. Gewoon. Het, het is moeilijk als je, kijk, als je net komt kijken. Is het heel moeilijk om... Uh, fondsen omroep en überhaupt al een producenten overtuigen om met je in zee te gaan om een grote film te maken ik zou aanraden aan de mensen probeer uh, aan jonge, jonge filmmakers probeer een project te maken dat haalbaar is, hè, dat het niet al te ingewikkeld is maar wel uh, ballen heeft, dat het wel iets is wat, wat dicht bij je staat en wat je belangrijk genoeg vindt het uh, liefst nog iets waar je wat zelf ook iets over weet meer over weet dan ja, of dat je ze meegaan, meer over mee, weet dan de kijker. Um, en, en, en ga maar doen, maak de film die jij wil maken. En um, desnoods kleinschalig, dat Bet betekent niet dat het uh, een film van 10 minuten hoeft. Het mag ook een speelfilm zijn. Maar um, ja, ga dingen doen, dat is het meer. Wacht niet op uh, tot men uh, op een, op een uh, gouden schaal uh, je het geld komt aanbieden. Nee. die dank. Um, we gaan heel even naar muziek luisteren. Uh, Jan Tiersen, Amélie. Bekend met Een die film. film, ja. En uh, we gaan even luisteren naar de soundtrack daarvan. We zijn zo weer ben. terug. MUZIEK <middels> Thank you. We luisteren nog steeds naar Radio 1, de Masterclass met uh, Editor Stal. Um, het concept is uh, vrij simpel. We krijgen deze ochtend een uh, Masterclass van de Master himself, uh, Editor Stal. Eddie, we hadden het er net even over... Er komt een vraag binnen op de sms die ik wel grappig vind. We hadden het er net even over, um, over nou, het maken van een film. We hoorden eigenlijk toch een beetje leuren, uh, weinig budget. Mm -hmm. uh, Anne de Jong die stuurt een berichtje en die zegt... Eddie, is het nog wel leuk dit? Ik hoor je over leuren, ik hoor je over lastig, ik hoor je over moeilijk. Ja, maar dat is ook de, de vraag... Is het nog leuk? Vraag, is het De, de, de nog vragen gaan ook best veel over geld. Want mensen willen natuurlijk zelf graag een film maken. Dus ja. heel veel vragen die je uh, krijgt. gaat vaak over... Hè, van hoe komt het financieel tot stand? Terwijl ja. ik het leuker vind om erover te hebben van... als het geld er is, wat doe je dan? en Hoe maak je de film zelf? Ja, uh, ja het, is, het is heel leuk. Het is een heel wonderlijk uh, proces. Ik bedoel, bedenk maar... er zit iets in je hoofd, er zitten beelden in je hoofd... en na nou, allerlei vijf en zessen... en leuren en sleuren... En leuren, uh, en sleuren. Uh, zeg maar, krijg, ga je met een aantal mensen ga je die beelden... Uh, in praktijk brengen. Dan ga je ze naspelen. Dat wordt Via een technisch proces wordt dat dan uh, vastgelegd. Dan wordt het geprojecteerd. En dan zie je op gegeven dat als je achter in de zaal zit... bij zo'n film als voor de eerste keer wordt gepresenteerd... zie je al die achterhoofden... zie je naar die beelden kijken... die jij ooit bedacht hebt. En dat is heel bizar. En dat wendt nooit en dat blijft leuk. Wat vond jij de mooiste reactie die je ooit hebt gekregen? Dat je dacht, dat kan ik me nog zo goed herinneren. Ik keek de zaal in en, en ik zag... Um, nou, gewoon, überhaupt gewoon het idee dat op het moment als je gewoon thuis lekker een voetbalwedstrijd zit te kijken, en dat er elders in het, in het land gewoon allemaal mensen gewoon naar jouw film zitten kijken, dat is heel erg raar. En dat, zoals ik al zei, dat wendt nooit. Maar ik vind het ook wel. Leuk om in het buitenland naar jouw film te kijken. Dus te zien dat bijvoorbeeld in Israël en Libanon... op dezelfde moment om dezelfde grappen worden gelachen... terwijl ze raketten op elkaar afschieten. Ja. Uh, weet je? En dat hoe bijvoorbeeld in, in, in, in, uh, in Litouwen... Uh, om alle scènes waar twee mannen elkaar omhelzen... Uh, uh, keihard gelachen wordt alsof het een grap is. Uh, gewoon Al dat soort dingen, die cultuurspecifieke dingen... Um, dat er in India ineens een eh, paar duizend mensen voor de deur staan... van een, van een, van een festival, eh, omdat bekend is geworden... Dat, hè, dat er blote vrouwen in je film zitten. Want er is, was er al één aflevering geweest. heb hebben zich zo snel rondgesproken. Zie je allemaal mannen met snorren die die film ineens heel erg interessant vinden. Eh, allemaal dat soort gekke, gekkigheden. In het buitenland kijken naar, naar je films. Maar het... het ja, bijvoorbeeld als je achter af de achterhoofden te uh, gesproken, bijvoorbeeld ik, bij, die, bij die film Fox Populi, die ik gemaakt heb die een politieke comedy is over Den Haag. Er waren op gegeven een gegeven moment heleboel uh, ministers bij de première in Utrecht. En die zaten allemaal zo'n beetje bij elkaar. En er waren een paar van die inside jokes. En dan zie je de hele zaal bij die kleine, subtiele grapjes die er dan in zitten... stil, en dan zie je dat vak met die politici, die achterhoofden, die, die schouders schudden en die achterhoofden heen en weer gaan omdat ze bepaalde grappen herkennen of zo. Wat voor gevoel krijg je daar dan bij als je dat dan ziet? Is dat dan een soort twinkeling van. dat heb ik, dat heb ik voor elkaar gekregen? Is dat zo'n soort gevoel? Ja, het... nou nee, het is. op een gegeven moment, als de film af is, dan ga je niet meer heel erg. jezelf daarmee vereenzelvigen met die film. Want het is gewoon heel erg een gemeenschappelijk proces geweest. En het is ook zo dat. Um, uh, ja, op een gegeven moment bestaat de film los van jezelf. Ja. Het is het heel moeilijk te beseffen dat dat iets met jou te maken in jouw hoofd heeft gezeten. Dat is dat, u, dat zo? Ja, dat, dat, dat is wel een, een ding. Het is meer een periode van jouw leven dan dat het iets is die, dat je zelf gemaakt hebt in je eigen beleving. Is dat altijd spannend? Je eigen première, je ja. de film voor het eerst zien. Ja. Is dat altijd ja. Dat, soms, je wel kan nog, dat wennen? Je hebt wel een bepaald gevoel bij een film. Je weet wel of iets werkt of niet. Je weet dat je, of je aan een, maximaal aan een zeven aan het werken bent... of aan een negen aan het werken bent... Um, dat weet je wel. Maar omdat mijn films vaak comedies zijn, of, ik bedoel, uh, dat is het moeilijkste dat er is, een comedy. Want het wordt altijd een film die, die uh, drama is, of wat meer symbolisch van aard. kan nou, de hand in ieder geval nog leggen, het was sowieso bedoeld, weet je. Maar een comedy, men lacht of men lacht niet. Dat is het meest genadeloze, het is de topsport van de film, zeg maar. Ja. En, um, dus dan moet je, vallen de lachen op de juiste momenten, weet je. En. Dat is altijd heel spannend. We hebben net de, de, de eerste vertoningen gehad van, uh, van deal En dan ga je kijken, werkt het datgene waarvan je vermoedde dat het werkte? Want dit was inderdaad weer zo'n project... zoals bij de boekverfilming en bij Simon... dat we tijdens het draaien hadden van... dit is aan het werken. Hier zit alles mee, hier klopt alles. Ja. En dat het gevoel dan ook bevestigd wordt door de mensen die, uh, die dat zien... en dat, dat het op zijn plek uh, lijkt te vallen. Dat is een... Dat is een Opluchting, dan denk je van ja, we hebben het niet voor niets gedaan. Ja. Nee, ik vroeg me af. Je zei net... Um, als een film af is... dat het een periode in je leven is. Mm -hmm. Ziet je het dan niet als je nog een film zit te kijken... dat je denkt, goh, dat had ik anders moeten schieten... Dat had ik net iets beter, iets, net iets scherper kunnen monteren. Soms, soms is dat. Um, maar het is wel zo, je bent er natuurlijk in alle stadia bij. En inmiddels als je gewoon creatieve autonomie hebt over je film... dan mag je zelf bepalen hoe je het doet. Je hoeft geen compromissen meer te maken. Um, dus in die zin is er geen vroeging uh, of geen zo. Geen Nou, nee... Uh, als de films goed gewerkt hebben... Kijk, ik zie bijvoorbeeld bij sommige films, bijvoorbeeld bij Rent a Friend... weet ik dat het script echt minder was. De scènes zijn heel leuk, de uitvoering is heel goed... het script zit heel weinig ontwikkeling in. Eh, dat, is, dat wist ik tijdens het schrijven al. Ik heb dat nooit echt kunnen aanpassen. Sommige films Komt weet nog... ik dat ik het maximale eruit gehaald heb... maar dat het niet mijn beste films waren. Maar soms, bijvoorbeeld bij, bij Simon of bij de boekverfilming of bij... Uh, of nu ook weer, denk ik zou nu niet echt iets weten wat beter had gekund. Alles is gelukt. En het is meer geworden dan dat we gehoopt hadden. Um, dus als ik nu naar mijn montage kijk, dan denk ik van... Ik, er is niet iets wat ik anders had willen doen... of het beter had moeten lopen. Er komt een uh, mailtje binnen van Wouter Springer... en die vraagt zich af hoe je de juiste acteurs kiest... bij de juiste personages. Um, dat is... Um, Um, dat is soms moeilijk. Ik, wat ik doe meestal, ik schrijf op personages. Ik schrijf twee derde van mijn personages... die, die, um, die zijn geschreven op, uh, op iemand, min of meer. Om de, dat, maar heb je dat motoriek, van tevoren met, in je hoofd? Ja, Kees, Kees Geel wel. is wel ja, echt een Geel, type voor ja, Simon. Ja, ja, maar Kees. had je van tevoren een soort type Kees Schil in je, ik je hoofd? Ik had Kees schil in mijn hoofd ik had De meeste acteurs had ik in mijn hoofd de enige de hoofdrolspeler... omdat ik die heel erg als een soort beschouwer zag... als degene die het verhaal vertelt. Daar had ik nog niemand voor. Uiteindelijk Marcel Hensema hebben we daarvoor gecast. Maar de anderen had ik allemaal in mijn hoofd, ja. En ook de, bijvoorbeeld de kinderen van Kees. Ik had bijvoorbeeld dus, uh, Stijn Komen, die zijn zoon speelt... lijkt heel erg op Nadja Hübscher. Ik had hem ooit een keer bij een jeugdserie ontmoet. Ik dacht, hé, hey, lijkt op Nadja. Jullie gaan een keer broer en zus spelen. Ja. En beiden, doordat zij bestonden, dat ik, heb ik ook die personage van die kinderen bedacht die hij met, Thaise, met een Thaise vrouw had. Omdat zij eruit zien, ze hebben het ronde hoofd van Kees, ja. hebben allebei weer ook iets Aziatisch ja. om te zien. Ik dacht van, hé, hey, dat zijn de ideale figuren om als kinderen van... Uh... Alleen, dat was wel natuurlijk met Simon had ik uh, Nadja... Uh, ...gekaasd toen ze eruit zag als 20. Alleen ja, dat duurt gewoon heel lang voordat die film in Nederland ge gefinancierd wordt. Inmiddels was ze 30 toen ze een meisje van 20 moest spelen. Ja. Dus betekent dat je iets minder close-ups kan draaien. En de, het gekke is dat in het buitenland, waar men niet weet hoe, natja, hoe oud Natja in werkelijkheid is. heb ik nooit een reactie gehoord Is dus dat meisje is dat wel 20. Maar in Nederland wisten we op dat moment dat ze 30 was, dus daar waren wat reacties op toen. Is dat ook wel eens dat je, je schrijft je script? Vervolgens ga je de castings in. Mm -hmm. Is het ook wel eens dat, er, dat je een personage hebt geschreven... en dat hij er gewoon niet bij zit? Dat je na 120 mm -hmm. castings denkt, het is hem niet. Nee, hij, maar hij ik, niet ik ben niet zo gekomen. heel erg van het kaasten. Ik, ik, ik, ik moet mensen ontmoeten of ik moet mensen... Bijvoorbeeld nu in Deal speelt uh, Meisje, dat is de... de uh, zij uh, werkte in... in, in ken ik via het café, daar werkte ze. Café de Kat in de Weegaard. En ik had altijd als zoiets iets van jij moet in, die, in een film spelen, want yeah. jij, jij hebt iets. Of zo, en ik ken haar ook heel goed. En eh, toen kwam Deal voorbij. En toen, eh, toen ben ik dus. Eh, toen ik Deal ben, ben ik op haar gaan schrijven. Maar tot op heden had ze altijd gezegd van ik er geen zin in, wil ik niet. En, maar ik had een keer geholpen om een kunstproject te krijgen. Ze had Rietveld gedaan. En toen uh, zei ik tegen haar, maar nu moet je wel als tegenprestatie in mijn film spelen. Maar ze heeft echt fantastisch gespeeld. Welke, welke denk, film was dat dan? Een deal, wie nu uitkomt. Okay. Het, ik denk dat zij echt de, de beste uh, vrouwelijke rol heeft gespeeld. Tot nog toe, die tot nog toe iemand in mijn film heeft gespeeld. Dat was echt zeer indrukwekkend. Ja. Maar ze had geen ervaring. Maar, en soms op een andere intuïtief voel je dat, dat dan. Dat ik met Natja ook. Dat, Is dat dan dat een ervaring gaat. van jou? Je gaat dat steeds makkelijker zien, ja. Maar sommige dingen die, die dringen zich ook op. Het was toen, met Natja was het, was het, met Rolf Engelsma, de co-schrijver van dingen... het was evident dat Natja door haar mimiek... door de manier zoals ze eruit zag, hoe ze dacht, hoe ze sprak... dat dat bij haar zou gaan werken. Uh, Sophie die vraagt zich af hoe jij de toekomst van filmmaken ziet. In Nederland? Ja. Nou, ik wezen laat wezen laat me even ik. op Nederland. Ja, ik laat ken alleen de Nederlandse, de Nederlandse situatie. Naar. Nou, ik denk dat, door, uh, dat er steeds meer filmmakers gaan komen in Nederland. Omdat de technische middelen zijn zo dat men steeds meer en makkelijker uh, een, een, een film kan maken. Um, je hebt er steeds minder mensen nodig, voor nodig en minder geld. Um, en het, zal, het publiek zal steeds meer. Dit um, zal je steeds meer moeten zoeken op je eigen manier je eigen vertoningsmethode. Het zal steeds zijn, je eigen zijn... YouTube bijvoorbeeld? YouTube is een manier van je eigen creativiteit afhangen... van hoe je je eigen publiek gaat bereiken. Denk je dat het dus, makkelijker of moeilijker is geworden? Makkelijker. Ja? Ja. Ik denk dat het steeds meer zo zal zijn dat er door de vertoningsmogelijkheden dat steeds meer mensen hun publiek gaan vinden. Dat zal vaak een heel klein niche-publiekje zijn... maar dat is het tegenwoordig met muziek ook. Weet je? Ik bedoel, je, je moet gewoon je eigen, je eigen distributiekanalen gaan, uh, gaan regelen. En ik denk dat omdat er steeds meer films... en kleinschalige films gemaakt kunnen gaan worden... dat de vertoningsmogelijkheden zich er ook op gaan afstemmen dat er ook veel uh, bioscopen komen... waar veel, veel kleine zalen zullen zijn... met een horecagelegenheid erbij. Zodat het maatgesneden publiek in zaaltjes van 15 tot 20 mensen... echt hun film kunnen gaan zien... in een situatie waarin ze ook aan het uitgaan zijn. Dus dat niet op hun eigen computer hoeven te zien per se... maar dat ze gewoon echt naar de bioscoop kunnen in ja. kleinere zalen. En omdat de technische middelen... Sterker nog, het is niet alleen dat ik denk dat dat die kant op gaat. Ik heb ook met een aantal bioscoop-eigenaren gesproken... die arthouses hebben, die ook vermoeden dat dat die kant op gaat. Ja. Uh, maar ik hoop ook dat het zo is, omdat je dan... Ik, het, zou, het is goed dat er veel meer filmmakers komen. Uh, het is goed dat, het, dat dat democratiseert, dat mensen hun verhalen gaan, gaan vertellen... dat je niet langs een ja. allerlei sluizen hoeft... dat je niet van de willekeur van degene die je script leest... meer afhankelijk bent, maar dat je veel meer die film kan maken... en het dan kan laten zien en van kijk... Hier wil ik mijn publiek voor zoeken. Ruben, jij bent zo'n uh, jonge filmmaker. Hoe zie jij ja. dit? Ben je het met Eddie eens? Uh... Ik denk wel dat de nieuwe technieken en uh, zeker de nieuwe media, het internet... dat dat heel veel mogelijkheden biedt voor uh, filmmakers, zeker voor jonge filmmakers. En waar ik wel heel erg naar benieuwd ben is... hoe als je een film hebt gemaakt, dan ben je er nog niet, dan moet je hem nog promoten. Precies, ja. Gebruikt u uw veel? Mm -hmm. Ziet u daarin ook een hele nieuwe manier uh, van het promoten van een film? Ja, de social media kan er heel belangrijk in zijn. Zeker de jonge generatie weet er goed de weg in. Ik kan ik zelf kan alleen maar twitteren. Ik heb geen Facebook of zo. <laughs> maar het, maar um... dan doe je het ook veel, Twitter. Nou, maar bijvoorbeeld nu. Hè, we ja. hebben deze film hebben we op een ludieke ja. manier gemaakt. De film uh, gaat in, begin september in, in, in, in première. Uh, waarschijnlijk in het I-instituut en dan de bioscopen in. En uh, op UPC uh, on demand. Um, maar nu is het ook nog een zaak om die film aan de man te brengen. Dat is de volgende. Daar hebben we dus ook geen geld voor. Net als dat we geen geld hadden om het te maken, dus ook niet om het aan de man te brengen. We moeten dus concurreren met films die een grote PR-budget hebben, en waar dus waarschijnlijk ook al meer mensen naartoe zullen gaan. Maar wij hebben weer een ander iets... wij hebben op een ludieke manier die film gemaakt... en dat willen we dan ook voortzetten. We willen ook op een ludieke manier proberen... daar zijn we nu mee bezig... om uh, foefjes te verzinnen... om toch een breder publiek te bereiken. Ik denk, één ding wat we voor ons hebben... we hebben, misschien, we hebben wel een hele goede film... Vind, uh, ja, dat is uh, zo. vind je zo. Ja, ja maar ik kan echt wel inschatten wanneer ik iets goeds heb gemaakt ja. en wanneer ik iets slechts heb gemaakt. Ik heb ook al films die niet goed waren. Dit is echt een van mijn betere films. Um, dus dat is al iets. Dat, je hebt al iets te bieden. Um, en. Um, dan moet je ja, bijvoorbeeld de Benjamin Hermans plaat is uitgekomen. Die, die viel heel erg goed. Nou, we gaan binnenkort een clip maken. Met beelden uit, die, die, uit de film op de muziek van Benjamin. totdat het elkaar versterkt. Maar we gaan ook social media gebruiken om, om die film aan de man te brengen. We zijn nu bezig om ludieke acties te gaan bedenken. Om toch enigszins te concurreren met, geld, met, met, met films die, die meer middelen hebben. Ja. U luistert nog steeds naar de Masterclass, een programma van WNL op Radio 1. We hebben nog een, een grote vijf minuutjes. Iemand die vraagt: moet je een doorzetter zijn om dit vak te doen? Ja, maar dat is altijd. Dat is in elk vak. Als je wil slagen, Kun jij je zelf een doorzetter? Ja, maar als je wil slagen in iets, is talent hebben niet, niet genoeg. Het voorbeeld is altijd Dennis Bergkamp in het voetbal. Die was niet qua talent niet beter. Dan andere jongetjes toen hij 16 was of zo, weet je, die speelden soms niet eens in de A1 van eigenlijk maar in de A2. Ja. Maar diegene heeft zichzelf zo ontwikkeld, zo'n doorzetter dat hij er wel kwam. En nu, he, nu als begenadigd talent zelfs uh, gezien werd. En ik, dat denk ik ook. Het is, het is ook een karakterding. En je, je, je moet bereid zijn om, om, om te investeren in, in, uh, in je filmmakerschap. Waar zou jij. Wat zou je zelf nog willen maken? Waar zie je jezelf over vijf, zes, zeven jaar? Nou, ik ben niet iemand dat ik naar Hollywood wil of zo. Ik heb daar helemaal niets mee. Uh, Hoezo niet? Nou, ik. Ja, goed. Ik vind. Dat de, is toch voor de, de, de voor de filmmakers. De Coen maar. Brothers vind ik geweldig. Maar ik, ik hou heel erg, erg van de Europese, Zuid-Amerikaanse cinema. Wat in New York wordt gemaakt, vind ik bijzonder. Ehm. Um, Film in, in, in Hollywood gaat heel erg over film. En ik wil dat film meer over echte verhalen gaat. Ja. Ziet u jezelf uh, meer als een verhalenverteller dan als filmmaker? Ja, wel. Meer als verhalenverteller. Het had ook zomaar uh, op een andere manier. Uh, had ik die verhalen kunnen vertellen. Het is toevallig film geworden omdat ik daar dat handig in zo ben. Handig in Ja, maar ook omdat ik merk dat ik er handig in ben. Ik. ik Um, bijvoorbeeld, uh, ik, ik kijk zelf veel liever naar documentaires... omdat het de werkelijkheid uh, is, althans de ge geknipte werkelijkheid. Maar ik ben daar gewoon niet goed in. Ik, ik, ik moet veel meer kunnen aansturen. Ik moet personages zelf kunnen bedenken. Ik, weet je, ik heb veel meer middelen nodig. En, en, en ik, ik ben daar te, te, te monomaan in om echt alleen te veel observator te, te moeten zijn. Maar heeft u dat wel eens geprobeerd, de documentaire? Nee, daar moet ik ook niet aan beginnen. Dat kan ik niet. In het begin van het eerste uur hebben we het even gehad over jouw allereerste begin. Dat was als uh, lichtdrager of lichtman op een, uh, op een reclamebureau. Ja. <laughs> nou, nee, dat, de koffiehaler bij een reclamebureau. De van de koffiehaler ja, bij een reclamebureau dan werd ik, naar werd ik de lichtassistent, lichtassistent of dus bij commercials. Iemand die vraagt: dat vind ik zelf een hele uh, leuke vraag. Uh, Alex die vraagt: uh, Hoi Eddy, is het zo dat ik beter kan beginnen als uh, onderaan de ladder. Uh, als, uh, als koffiehaler? Of kan ik beter gewoon de camera pakken... en zelf filmpjes gaan maken? Oei. Ik, ik, beide, denk ik. Ik denk dat je, dat je zelf... je eigen films moet maken. Maar je moet ook zorgen dat je op sets terechtkomt. Er is altijd veel vraag naar... en veel aanbod aan uh, stagiaires op sets. En daar vind ik helemaal niks verkeerds mee. Uh, ik vind dat geen vorm van uitbuiting. Ik heb dat zelf ook... Gedaan. Want je leert namelijk heel veel op een set. Het is een leerschool. Dan moet je wel zorgen dat je een stagiair niet alleen maar koffie laat halen... maar wel echt dichter op het vuur laat zitten, dat hij er ook echt wat aan heeft. Maar aan de andere kant, je moet ook aan gewoon je, progen, je, je, progen, oog, je, ja, je ogen open houden. Dat heb ik toen ook gedaan. Ja. Gewoon kijken naar wat, uh, wat de grote jongens doen. En af en toe, als ze er tijd voor hebben, vraag het. Wat waren voor jou hele duidelijke kansen die toen zijn ontstaan? In die, eerste, in die allereerste periode? Nou, in feite toen ik nog... toen ik uh, belichter werd voordat ik freelancer werd. dus de, de, hè, Dat ik dus dat onbezoldigd nog deed. Toen, je, ja, je kon met grote cameramensen te werken. En sommigen waren... ondanks dat het hele grote namen, waar vaak Engelsen waren... bleken ook nog eens heel aardig te zijn. En, en, en het leuk te vinden dat ik zoveel interesse had. Ondanks dat het Engelsen waren. Nee, voor Engelsen was het wel best wel aardige zijn. mensen of zo. Maar... Um, uh, ja, dat ze me ook de tijd namen vaak om iets uit te leggen. Naar na de hand of zo, weet je. Daar hadden ze vaak aardigheid in. Ik vind het ook soms wel leuk om dingen uit te leggen. En, en, uh, dus dan zit je met je neus op het vuur. En. Je, met je neus op het vuur is een verkeerde uitdrukking, hè? Maar goed, dan uh, zit je dicht bij het vuur. zit je met je neus op. val je met je neus in de boter. Het <laughs> uh, is al laat. <laughs> is al, uh, ja, het is nog vroeg. Of vroeg, ja. Vroeg laat. Maar, uh, Ja. Dat, ik denk allebei. Je eigen producties maken... maar tegelijkertijd ook proberen in de professionele wereld... In een, in, een, in, een, in, een, in een dienonder functie gewoon er te zijn en je ogen open te houden. Wat, wat, wat was jouw eerste moment dat je dacht... nu ben ik er. Ik ben regisseur. Oh, ja, zo heb ik eigenlijk nooit gedacht. Ik ben eigen, eigen, eigenlijk wel altijd Was gewoon dat bezig... Was er niet zo moment dat met... je in die stond zat met je eigen naam? Ja, zo, en je dat, Eddie heb ik niet, dat heb ik niet. De... Heb ik niet. Weet je, je wat dat ook is? Kijk, normaal gesproken als mensen wel eens als, als, als, uh, als leken... dan langs een filmset lopen en ze zien iemand heel erg schreeuwen... en heen en weer lopen, denken zij vaak dat is de regisseur. Nou, ja. dat is meestal de opnameleider, een regisseur. Ja. Schreeuwt nooit, verheft zijn stem niet... Uh, die zit gewoon rustig achter de monitor of naast de camera... Uh, aanwijzingen te fluisteren of, of knikken dat het goed is. En um, dus dat, dat beeld van een schreeuwende, van Stroheim-achtige... Dat, uh, dat klopt in de meeste gevallen niet. Jongens, we gaan afronden. Ruben, bedankt. Heb je er iets aan gehad? Ja, ik vond het heel interessant. Het, uh, leuk om, uh, om te zien of te ja. horen hoe hij uh, gekomen is, waar hij is gekomen. En uh, nou, kijken of ik dat kan proberen te evenaren. Eddie, dankjewel voor je tijd. Geen dank. En uh, ik hoop dat ik zo terug je bed in of... Uh... Ik ga eventjes een paar uurtjes slapen en dan gaan we daarna gaan we doorwerken aan de afwerking van deal. We moeten een aantal maandjes, dus echt maan, volle manen in het beeld gaan zetten en vervraaien. En dan wens ik daar heel veel sterkte mee. Jullie bedankt voor het luisteren. Dit was Radio 1, de Masterclass. Een experimenteel programma van WNL vandaag met regisseur Eddie Terstal. In constant sorrow